Shabbat Shalom, goedemorgen allemaal, broeders en zusters. Ik begin met een foto schilderij eigenlijk? Wie van u heeft dit schilderij wel eens gezien? Dat is Jeremia. Hij treurt hier over de verwoesting van Jeruzalem. Een schilderij dat uh, gemaakt is door een Nederlandse schilder, Rembrandt van Rijn. U wellicht bekend, zou ik zwart zeggen. Dus dat is het onderwerp van vandaag, Jeremia. En hij wordt ook wel de man van tranen genoemd. Jeremia wordt omschreven als een van de grote profeten, zo noemen wij hem. Dat heeft te maken met name vanwege de lengte van het boek Jeremia. En opmerkelijk is, Jeremia is een van de grote profeten, terwijl eigenlijk we relatief weinig over hem kennen. Tenminste, gezien de dikte van het boek en de kennis die we van het boek hebben, er lijkt wel een omgekeerd evenredig verband in te zitten wel opmerkelijk, want destijds toen Jeremia profeteerde, wilden de mensen hem eigenlijk niet horen. En vandaag de dag lijkt het ook wel dat we de mensen het niet willen lezen. Dus dat is wel opmerkelijk. Het heeft misschien wat te maken met de inhoud van het boek. Wat heeft de Jeremia het allemaal wel niet over? Nou, het zal wel niet heel erg positief zijn, want als je beseft dat er een werkwoord vernoemd is naar deze profeet, en dat werkwoord dat is Jeremieëren, Moeilijk oud Nederlands werkwoord. En dat betekent iets als klagen en jammeren en zeuren. Dat is de betekenis die ze aan dat werkwoord hebben ge, ge, gegeven. Niet echt netjes natuurlijk. Want Jeremia, dat betekent Jeremiahu. En dat betekent Jabe sticht. Een hele mooie betekenis. Een hele belangrijke betekenis. Goed, we hebben een aantal maanden geleden en daarvoor ook al geleerd. Als we gaan lezen in de Bijbel dat we. Gebruik moeten maken van de vijf wees. Hè? De wie, waarom, wat, wanneer en waar. En een aantal van die wees die zullen straks ook in mijn presentatie terugkomen. Niet allemaal, daarvoor is het niet voldoende gestructureerd. Maar hopelijk gaan we voldoende vat krijgen, grip krijgen op de woorden van Jeremia. En wat hij eigenlijk bedoelde te over te brengen. Wat de boodschap van Jeremia eigenlijk is. Dus zoals gezegd, Jeremia is een van de grote vijf, vijf profeten. De andere, Wat wij de grote profeten noemen zijn Ezekiel, Daniel, Jezaja en Klaagliederen. En deze vijf noemen wij de grote profeten. Het is ingedeeld in 52 hoofdstukken waarvan we weten dat het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 52, later toegevoegd is. Want dat hoofdstuk dat is precies hetzelfde als het laatste hoofdstuk van twee koningen en dat beschrijft de val van Jeruzalem. Dus, het, dus Jeremia eindigt eigenlijk in hoofdstuk 51. En het eindigt met deze woorden, gelijk met het einde beginnen. Zeg dan, zo zal Babel verzinken en nooit meer boven komen. Door het onheil dat ik, Yahweh, over Babel brengen zal, daardoor zal het ten onder gaan. En daar eindigen de woorden van Jeremia. En dan komt hoofdstuk 52 en dan wordt de val beschreven van, uh, van Jeruzalem... En dat is waarschijnlijk ook de inspiratie geweest voor Rembrandt van Rijn om die tekening, de schilderij van, uh, van Jeremia te tekenen. Want hij ziet er heel somber uit natuurlijk. Het heeft alles te maken met de val van Jeruzalem. Ik denk dat het goed is om te weten wanneer Jeremia eigenlijk leefde. Wanneer hij de woorden sprak. En tot wie hij de woorden sprak. En om dat goed te begrijpen is het belangrijk om te weten wanneer hij deze woorden gesproken heeft. Wat de timesetting was. Nou, in Jeremia 1 staat keurig. Wanneer Jeremia begonnen is met zijn presentaties, met zijn profetieën, dan staat hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Gilkia, afkomstig uit een priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin. Ja, wij richtte zich tot hem in het dertiende jaar, dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. En ook sprak hij tijdens hem, tijdens de regering van koning Joiakim, de zoon van Josia, kleinzoon van koning Amon. In de jaren daarna, na, tot aan het einde van het elfte regeringsjaar van Sedeqiah, de zoon van Josiah. En in de vijfde maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap gevoerd. Dus Jeremia wordt geadresseerd door Yahweh in het dertiende jaar van koning Josia. Daar beginnen de woorden van Jeremia. Maar wanneer is dat nou precies? er een beetje gevoel, we weten ongeveer natuurlijk wel wanneer dat was. Maar ik dacht het is misschien wel leuk om een schema op te stellen... En dan de geschiedenis van de Bijbel in het kort heel snel eventjes wat jaartallen bij te zetten, zodat we een beetje een gevoel hebben wanneer we eigenlijk deze woorden, wanneer deze gesproken zijn. Dus ik heb een schemaatje gemaakt, we beginnen bij 4000 voor Christus. Ik meen dat dat de geboorte is geweest, of de schepping moet ik zeggen, van Adam. Ik geloof dat er een foutmarge op mag zitten van 50 jaar. Dus laat het 4050 na voor Christus geweest zijn. Of misschien 3950. Maar ik geloof dat daar een marge zit 50 jaar maximaal aan beide kanten. Dat was de schepping van Adam, de eerste mens. Dan 3000 voor Christus was Enoch. En Enoch was de zevende van Adam. Dat kunnen we lezen in Judas 1 vers 14. Daarin wordt Enoch de zevende van Adam genoemd. Dat is ongeveer duizend jaar later geweest. Een stukje verder in de tijd. 600 jaar later. Noach die een ark bouwde in gehoorzaamheid 200 jaar later Babel Nimrod, de eerste machthebber op aarde vermoedelijk was hij het die de toren bouwde die tot de hemel reikt nee, dat is overdrachtelijk gesproken 200 jaar later is de belofte aangaande de zegening uit het zaad van Abraham voor alle volken dat is ongeveer 2000 jaar voor Christus is dat geweest een stukje verder, 500 jaar later, Mozes, uittocht uit Egypte. We weten uit gelaten brief dat de wet 430 jaar gegeven is na Abraham. Dus we zitten ongeveer op het jaar 1500. 500 jaar later is de bouw van de Tempel. Want dat staat in 1 Koningin 6:1, daar staat dat het weer 480 jaar is sinds de Exodus dat de Tempel gebouwd gaat worden. Dus koning Salom is het ongeveer 1000 voor Christus. En dan 926 is de scheuring van het Verenigd Koninkrijk in het noordelijke deel en in het zuidelijke deel. En in het noorden hadden we Israël met koning Jerobiam. en in het zuiden koning Reabion. Dat was een afstammeling, kleinzoon, kleinzoon van David, de Israëliet, de, Jude, de Jood. In 926, dus voor Christus, scheurt het Rijk in twee delen. Aan de ene kant hadden we het Rijk van Israël in het noorden. Daar hadden we een aantal koningen, ik heb ze niet allemaal opgeschreven, waren er waren iets te veel, dat past niet op mijn sheet, maar om de meest bekende namen heb ik op de sheet gezet. Jerobiam, Ahab kennen we natuurlijk, een van de slechtere koningen van Israël, Joram, Jehu is een bekende, Jerobium 2, Pekach, Hosea, en dat was de laatste koning van Israël voordat Samaria viel in 722 voor Christus door Salmanasser, de koning van Assyrië. Maar het rijk van Juda bestond nog wel. En dat begon met koning Rehabion. Gevolgd door Asa, Joas, Amazia, Ischia, een rechtvaardige koning. Manasse, een hele slechte koning. Amon, Josia, Joachas, Joachim, Joachim, Zedekia, En de val van Jeruzalem in 586 voor Christus. Door Nebuchadnezzar, koning van Babel wanneer treedt Jeremia nou op wanneer begint hij, nou we hebben net gelezen dat hij in het dertiende jaar van koning Josia begon te richten nou ja, dat klopt niet helemaal, maar goed het dertiende regeringsjaar dat is de periode 626 v.Chr. Christus dat Jeremia de woorden begint te spreken, dus dan weten we ongeveer wat de geschiedenis is, waar Israël op dit moment zich bevindt, namelijk in ballingschap en wat er met Juda nog wel de situatie is. Dan weten we ongeveer wat de timesetting is. Jeremia groeide dus op in een wereld waar er geen koninkrijk van Israël meer bestond. Hij heeft gehoord van de verhalen van de grote koningen. Maar hij weet ook dat dat gedeelte van Israël in ballingschap gegaan is. En hij groeide op in de periode dat er nog een koningschap, koningshuis in Juda was. En dat koningshuis, zoals u weet, bestond uit de stammen Benjamin en Juda. Terwijl... Jeremia was natuurlijk een leviet, lazen we net. Maar de levieten hadden geen erfdeel in Israël, zoals u weet. Zij woonden onder alle stammen, dus de levieten woonden nog steeds in Juda. Nou, laten we eens kijken wat er gezegd wordt over Jeremia. Ja, wij richten zich tot mij. En hij zei, voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Je een profeet voor alle volken gemaakt. Wat een bijzondere roeping. En wat een geweldige aankondiging. Ja, wij hadden al een plan met Jeremia voordat hij überhaupt verwekt werd. En dat is wel grappig. Want als je tegen de christenen zegt over Jeremia dat hij preexistent was. Dan zeggen ze van hij bent gek. Maar als je dit zegt over Yeshua. Dan gaan mensen wel in een preexistentie geloven. Dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Maar goed, als je zegt dat Yeshua preexistent was. Dan zeg ik oké. Okay, dan ben ik dat ook. Op basis van de woorden van Efeze. In Christus immers heeft God. Voordat de wereld gegrondvest werd. Ons voor liefde uitgekozen. Om voor hem heilig. En zuiver te zijn. Amen. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd. Om in Christus zijn kinderen te worden. Dus voor de grondlegging der aarde. Had Yahweh dat voornemen al met ons. Amen. De geboorte van ons stond al geregistreerd. Onvoorstelbaar als je erover nadenkt. Alle miljarden mensen die geleefd hebben. Ja, we wisten al van tevoren en wie dat zouden zijn. Ongrijpelijk. Maar goed, de, uh, Yeshua zegt ook... De haren op onze hoofd zijn allen geteld. Ja. Nou, dat is in sommige gevallen niet zo moeilijk misschien. <laughs> maar in andere mensen is dat, uh, is dat misschien wat lastiger. Maar goed, als we al weten dat de haren geteld zijn, dan is dat voor Jahwe natuurlijk maar een kunst. Maar het is ongelooflijk dat hij ons al kende voor de grondlegging der wereld. Fantastisch. Hij had alles al voorzien en hij voorziet alles nog steeds. Hij verzag ook de zondeval. Het was geen onvoorziene situatie dat ze van die appel of van een stuk fruit zouden eten. Het stond al van tevoren bekend. Voor de grondlegging der wereld stond het al vast. Ook stond al vast dat Yeshua verheerlijkt zou gaan worden... Na zijn opwekking. En we lezen over hem dat hij verheerlijk is nadat hij opgewekt is uit de doden. En dat was ook voor de grondlegging der aarde al voorzien. Die grootheid die Yeshua zou krijgen na zijn opwekking. Want daarom zegt Yeshua ook in Johannes 17, vers 5. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit. Tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Dat was die grootheid waarvan... Ja, wij al de intentie had dat Yeshua die zou ontvangen nadat hij opgewekt zou worden uit de doden nadat hij het perfecte offer gebracht had dus Yeshua is in het doel van God geboren geworden en dat is dus ook wat er met Jeremia gebeurd is Jeremia, hè, we lazen net al voordat ik je vormde in de, de moederschoot had ik je al uitgekozen ik had je al aan mij gewijd om een profeet te zijn voor alle volken dus hij zou een profeet worden niet voor Israël niet voor Juda, maar voor Ammon, voor Babel, Assur, Edom. Voor Juda, voor Israël, voor alle volken, voor Nederland, in zekere zin ook. Niet alleen voor Juda, voor alle volken. Heel interessant. Het is eigenlijk een beetje zoals Paulus ook zegt in Romeinen 1:16 vers het evangelie. Hij zegt, het is niet alleen voor de Joden, wel in de eerste plaats. Jeremia was in de eerste plaats ook een profeet voor Juda. Maar ook even goed voor de volkeren eromheen. En zo is het ook over het goede nieuws dat Paulus hierover schrijft. In eerste instantie voor de Joden, maar ook voor de Grieken. Of voor de volkeren, zoals in deze vertaling staat. Alle mensen. In eerste instantie wel voor Juda. Juda diende de wetten van Yahweh te volbrengen. Om een model te zijn voor alle volken in de wereld. Er kwam wel een verantwoordelijkheid kijken met deze unieke uitvoering verkiezing die Yahweh had gedaan met Israël verder in vers 10 nu op deze dag zegt Yahweh, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken om ze uit te rukken en te verwoesten om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten over dit vers zijn ontzettend veel uitleggingen gedaan als je op internet het intuelt het is onvoorstelbaar wat mensen allemaal hieruit kunnen halen ik kan het er allemaal niet uit wat zij er wel uit kunnen halen. Dus ik probeer het simpel te houden. Wat deze woorden kunnen betekenen. Wat deze, de, de impact van deze woorden. En hoe kan je dat doen? Nou, je zou eens kunnen kijken van... Stel je voor dat weer deze woorden aan mij gezegd zou hebben. Of aan u. Wat zou dat betekenen? Stel je voor. Ik geef een van u de macht om volkeren op te richten, te vernietigen, te bouwen en te planten. Het lijkt eigenlijk wel heel mooi. En zo, pow, daar een volk en pad... Maar eigenlijk is het levensgevaarlijk. Het lijkt een mooi aanbod. Maar je kan er geen misbruik van maken. Als Jaweh je macht geeft, moet je die macht wijs gebruiken. Dat deed Yeshua namelijk ook. Yeshua had de mogelijkheid op verschillende momenten om een legioen aan engelen te roepen toen vlak voor hij gearresteerd werd. Hij zegt van ja, die macht heb ik wel, maar mij is het de wil van de Vader te doen. En hetzelfde geldt voor Jeremia. Hij had die macht wel, maar hij heeft die macht niet ingezet. Dat was niet nodig. Voor hem was het voldoende om te weten dat hij over die macht kon beschikken. En dat was ook nodig als een aanmoediging voor hem. Want hij had een boodschap die hij ging verkondigen aan de koningen van Juda. Aan de valse profeten in Juda. En ook over de buitenlandse heersers. En om zo'n boodschap te verkondigen moet je behoorlijk sterk in je schoenen staan. Maar hij had die belofte van ja, wij op zak. Van, ik geef jou de macht om te bouwen en om te planten. Om te vernietigen en te, te verwoesten. Met die belofte op zak kon Jeremia de boodschap gaan verkondigen die jij moest verkondigen. En als ik dan naar mezelf kijk, denk ik van heb ik ook die macht? Nee, die macht heb ik niet, in zekere zin niet. Aan de andere kant, wij worden wel geacht om een licht te schijnen... en waar we kunnen het goede nieuws te verkondigen als het moment zich daarvoor doet. En als ik naar mezelf kijk, denk ik van ja, ik vind het op zich niet zo moeilijk... om tegen mijn zondagsvrienden te vertellen, zo zegt Yahweh, vieren Sabbatdag... Ja, nou goed, dat, dat is niet zo'n moeilijke boodschap om te vertellen. Het wordt niet uh, met open armen ontvangen. Maar stel je nou eens voor dat je naar een willekeurig Arabisch land gebracht wordt. En je moet een boodschap gaan brengen. Vergelijkbaar met de woorden van Jeremia. Nou, het zou vrij huiverig zijn om zo'n boodschap uit te voeren. Maar Jeremia moest dat dus wel doen. Maar hij had die belofte van wel op zak. Jij hebt macht om koninkrijken op te bouwen of af te breken. Dus een geweldige... Boost, moest hem wat gegeven hebben voor de missie die hij had. Dus Jeremia heeft een boodschap voor het volk, Juda. Want het was met Juda heel slecht, de status was heel slecht. We lezen hier dat ontrouw Israël nog rechtvaardig was in vergelijking met afvallig Juda. En Israël was al in bandenschap gegaan vanwege hun wangedrag. Uh, juda was nog een soort van rechtvaardig... ...vergeleken met de dingen die in juda gebeurden. En wat was het dan dat... ...waar Yahweh dan zo'n hekel aan had... ...wat er in juda gebeurde? Hij zegt, er waren twee dingen eigenlijk. Jeremia 2 vers 13... ...twee wandaden heeft mijn volk begaan. Eén, het heeft mij verlaten... ...de bron van levend water... ...en twee, het heeft waterkelders uitgehouden. Kelders vol scheuren... ...waarin het water niet blijft staan. Dat zijn de twee wandaden... Die Israël en ja, met name Juda, hij heeft nu hier tegen Juda, maar in een zekere zin ook over Israël. dat zijn de twee wandaden die Juda begaan heeft. Wat is het verschil tussen de bron van een levend water. en wat is het verschil tussen een met het uitgehouwen waterkelder? Ja goed, het een komt van God af, en het andere is door mensen gemaakt. En wat mensen maken is tijdelijk en is niet bestendig. Terwijl de bron van levend water was er al voordat wij bestonden. Een bron heeft God geschapen tijdens de schepping. En het houdt nooit op. Niet in ons leven in ieder geval. Terwijl die kelders, er komen scheuren in. En het vervalt en het houdt het water niet vast. En als je weet dat water een symbool is voor leven. Kan je eigenlijk zeggen van ja. We kunnen wel waterkelders graven. We kunnen er wel water in stoppen. Maar op een gegeven moment komen er scheuren in. In het werk van mensen komen vroeger of later altijd scheuren. Maar niet zo. Met het werk van ja Dat is bestendig. Dat blijft altijd. Daarom ook. Als mensen, Juda in dit geval... beelden gaat maken van hout en van steen... dat kan het water niet. Het water droopt weg. leven verlaat uiteindelijk. Want het leven is bij Yahweh en niet bij andere goden. En nota bene... Yahweh, een god die zichzelf en een volk verko verkozen heeft... waar is dat ooit eerder gebeurd in de geschiedenis? Wie heeft ooit een god gehad zo rechtvaardig, zo dichtbij... dat hij zijn eigen wetten geeft aan het volk? Dat lezen we in Deuteronomium... Onvoorstelbaar. En toch hebben ze ja, wij aan de kant geschoven. Voor stenen en voor hout. Verdrietig. En dit thema, hè, dat thema van afgoderij. Het thema van overspel. Zo wordt dat dan genoemd. Dat zien we steeds terug in het boek van Jeremia. We kunnen niet alles lezen omdat het boek veel te veel is. Veel te lang om te bestuderen. Het heeft maar een aantal weken geduurd om dat hele boek te, door te lezen. Maar dat zijn te, steeds de thema's die terugkeren. Overspel door het volk. De straf van Yahweh. Maar met de straf ook altijd weer de uitkomst. En de oproep tot inkeer. Van jongens, als je, ik moet jullie straffen vanwege jullie wangedrag. Maar als jullie je leven beteren, kunnen jullie altijd terug naar mij komen. Dat zien we steeds terug in Jeremia. Ook profiteert Jeremia tegen de volkeren. Niet alleen tegen Juda, maar ook tegen de buitenlandse volk. Tegen koning Babel. Die krijgt er ook van langs. Want hoewel God Babel gebruikt om Juda te straffen in casu in bannenschap te nemen laat God dat ook niet ongestraft, want ook al gebruikt God dit volk dit volk zit wel aan Israël, en als je aan Israël zit, dan zit je aan de oog, oogappel van Jahweh is Ephraim niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel telkens als ik over hem spreek, rijst zijn beeld in mij op dan raak ik diep bewogen ik moet mij ontfermen spreekt Jahweh dus ook al gebruikt hij die volken, hij zegt van je komt niet aan mijn volk Israël ongestraft. Ook al ben ik het teweeg. Onvoorstelbaar. Die onvoorwaardelijke liefde voor Efraim. Met Efraim wordt Israël bedoeld. De oogappel van Yahweh, Efraim, Israël. Goed, de liefde voor Efraim, voor Israël is onvoorwaardelijk. God heeft de deur altijd openstaan voor Israël. En dat lezen we in, vanaf Jeremia 31. Vanaf Jeremia 31 zien we een kentering in de manier waarop Jeremia spreekt. En er wordt meer geprojecteerd naar de toekomst. En een geweldige boodschap die in het verschiet ligt voor Juda en Israël. Jeremia 31 vers 31 gaan we nu lezen. Bekend vers, bekend hoofdstuk uit Jeremia. De dag zal komen, spreekt Jaweer. Dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan dat ik met hun voorouders sloot toen ik hem bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt Jaweer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt Jaweer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun god zijn... En zij mijn volk, men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden. Leer Jawer kennen, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt Jawer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat zij hebben misdaan. Een van mijn favoriete uh, stukken tekst uit, uh, uit de Bijbel, zonder meer. In het Nieuwe Testament wordt er gerefereerd een aantal keer naar deze specifieke uh, versen. En het wordt dan vaak aangehaald en gebruikt om te bewijzen dat die wet van God misschien afgeschaft is. En dan zeggen ze van ja dat hoeft allemaal niet meer want er zou een nieuw verbond komen en dat bedekt alle dingen et cetera. En ergens kan ik me nogal voorstellen dat misschien de oppervlakkige bijbellezer die meent dat het voldoende is om te zeggen dat Jezus in je hart is als je dan een paar van die versen pakt, geïsoleerde versen... dan zou je tot de conclusie inderdaad kunnen komen... van ja, de wet van God is niet meer van toepassing. Zeker als je een paar woorden van Paulus uit zijn context rukt... dan kan je heel snel tot die conclusie komen. Als je dus kijkt naar bijvoorbeeld wat er in Hebreeën 8 staat... in Hebreeën 8 wordt er een één-op-één verwijzing gedaan... naar Jeremia 31, vers 31. En over Jeremia 31, vers 31... Schrijft de, zegt de schrijver van dit boek, waarschijnlijk Paulus... Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerst als verouderd bestempeld. Dus hij verwijst hier naar wat er in Hebreeën 8 staat. Hebreeën 8, vers 8, daar staat, daar staat een referentie naar Jeremia 31 over het nieuwe verbond dat ging komen. En dan zegt Paulus daar weer over, wat, als er een nieuw verbond is, dan heeft hij het oude als verouderd bestempeld. En wat verouderd en versleten is, is de teleurgang nabij. Dus, ik, ik, ik, en als je dan nog een paar versen gebruikt van het boek aan Galaten of aan de Romeinen. En je pakt een paar versen eruit. Dan zou je zomaar kunnen stellen van ja, nou, ja, inderdaad, die wet lijkt haast wel afgeschaft te zijn. Maar als je zegt de wet van God is afgeschaft. Dan zeg je eigenlijk de Torah van God is afgeschaft. En dan zeg je eindelijk de onderwijzing van God is afgeschaft. Dat is toch gek. Dat, dat, dat zou je toch niet in je opkomen om te zeggen de onderwijzing van God is afgeschaft. Een onderwijzing van een vader, die zal tot nooit afgeschaft kunnen zijn. Als je je kinderen leert, steek de straat niet over, omdat het gevaarlijk is. Dan is het ook niet als de kinderen volwassen zijn van, nee, dat is nou afgeschaft. Dat is nou niet meer van toepassen. En onderwijzing blijft voor altijd. Dus het, het, het, de onderwijzing, als je zegt de onderwijzing van God in plaats van de wet van God. Dan zou het niet in je opkomen om te zeggen van, uh, de wet van God is afgeschaft. Dat is gewoon onzin. En Paulus, echt, dat was een grote voorstander van de wet. Het was een Hebraïer. Sorry, het was een, een farizeer uit de Stam Beeming. Besneden op de achtste dag. Naar de orde een fariseer. Hij kende de wet als geen ander was. En echt een fan van de wet. Zou hij nou echt geschreven hebben dat de wet afgeschaft is? Romeinen 7 vond ik een mooi stukje waar hij eigenlijk heel erg pro de wet schrijft. He, eigenlijk meestal. Maar in dit stukje komt dat heel erg naar voren. En ik hoor daar de meeste christenen die tegen de wet zijn nooit naar refereren. Paulus schrijft, we waren aan de wet geketend. Oeh. Maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet... zodat we niet meer naar de, de oude orde van de wet dienen... maar nu de nieuwe orde van de geest. Oké. Okay. Vers, vers 9. Eens leefde ik zonder de wet... maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven... en daardoor stierf ik. Hey. Het gebod dat tot leven had moeten leiden bleek juist tot mijn dood te leiden. De zonde heeft mij gebruikt, gebruik gemaakt van het gebod. Zij heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. Dus de zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. Zij heeft mij misleid en door het gebod gedood. Dus eigenlijk het probleem wat Paulus hier heeft... Hij heeft geen probleem met de wet, maar hij heeft probleem met de zonde die in hem eerst. Hij zegt, ik, de wet is niet afgeschaft, maar de zonde, die moet je af gaan schaffen. Want de zonde maakt gebruik van de wet. De wet is dan puur een instrument voor de zonde om tot de dood te leiden. Dus Paulus zegt van, de wet moet niet overboord, maar de zonde die moet overboord. De wet is er gekomen om bewust te worden van de zonde. En dat is wat Paulus hier schrijft inderdaad. De zonde heeft daardoor gebruik gemaakt van het gebod... Kortom, de wet zelf, de Torah zelf, is heilig. En de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Nou, dat lijkt me toch een hele sterk argument om te zeggen dat Paulus zonder meer de wet hier niet wil afschaffen... als ze rechtvaardig, goed en heilig zijn. Heel apart. Dus Paulus legt hier in dit hoofdstuk uit wat het verband is tussen zonde, wet en de dood en leven... En hij merkt dan, als hij naar zichzelf kijkt... dan zegt hij, alles wat ik doe... is eigenlijk hetgeen dat ik niet wil doen. En alles wat ik wil doen, is hetgeen wat ik niet doe. En dan komt hij een bepaalde wetmatigheid in zichzelf tegen. En hij komt er dan achter dat zijn geest wil de Torah volgen... maar zijn begeertes strijden daartegen. Dat is die zonde die in een mens is. Waar Paulus ook last van heeft. En hij zegt dus uiteindelijk, als ik naar mezelf kijk... Ja, dan wordt het gewoon niks. Ik kan de wet niet vervolmaken alles wat, ik, wat in mij is... gaat eigenlijk tegen de wet in. Is die wet dan fout? Nee. Die natuurlijke begeertes die in Paulus zitten... dat is hetgene waar hij wil mee afrekenen. En dan zegt hij van... ja, dat is eigenlijk een hopeloos situatie. Ik kan het zelf niet. Maar wie zal me dan redden... uit het welbestaan dat beheerst we door de dood? Halleluja. Door Yeshua HaMashiach. Want met mijn verstand onderwerp ik mij wel aan de wet. Maar met mijn natuur... onderwerp ik me aan de wet van de zonde... Maar, hij zegt, gelukkig kan ik me beroepen op de Messias. Want als het aan mezelf is, ik ga het niet redden. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Dus Paulus, een groot voorstander van de wet. En een groot tegenstander van de zonde. Zonder meer. Goed, terug naar Jeremia 31 vers 31. Wat wordt er dan wel bedoeld met dat nieuwe verbond? Waar Jeremia over schrijft. Nou, ik wil graag de restant van deze presentatie mijn visie daar met u over delen. En ik ben benieuwd... Uh, hoe u daar tegenaan kijkt. Dus als u een andere mening heeft of een aanvulling heeft, dan, uh, dan hoor ik dat ook graag. Dus laten we dat stukje Jeremia 31 vers 31 tot en met 34 beetje voor beetje uh, lezen en analyseren. kijken wat de conclusie is. Maar terug naar Jeremia 31 vers 31. De dag zal komen, spreek Yahweh, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Wanneer? Er komt een dag. Wanneer is die dag? Het is een proces. Dit moment, en dat zien we vaak in het Oude Testament. Dat als er zegt, dit is de dag. Wordt er eigenlijk ook vaak een periode mee begonnen. Het is een beginpunt. En het heeft nog geen einde. Het is geen voltooiing, maar het is een begin van een bepaalde ontwikkeling. Dus wat dat betreft, als een Messias komt. Zit nog steeds in dat proces van uh, voltooiing van dat nieuwe verbond. Maar het proces is begonnen 2000 jaar geleden. Waarom denk ik dat? Omdat dit Yeshua zegt in Lucas.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 Zo nam hij na de maaltijd de beker en zei: Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Hm. En in Matthäus 26, nog een kleine aanvulling daarover, en dan de beker, dankgebed, drink allemaal hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving. Van de zonde. Dus ik geloof dat op het moment dat Messias gestorven is, het bloed gevloeid is, op dat moment dat nieuwe verbond ingegaan is. Dat is het moment waar Jeremia naar uitkijkt. En dat nieuwe verbond is in het bloed van Messias bekrachtigd. En dat verbond leidt, zoals hier staat in Matthäus, dat is het verbond met als doel vergeving van de zonde op basis van het bloed van Messias. Maar dat levert natuurlijk een aantal praktische issues op. Aangaande Pesach. En aangaande Yom Kippur. Want wat gebeurde er op Yom Kippur? Er werden er twee bokjes gepresenteerd voor de hoge priester. Er werd een lot geworpen. Het ene bokje was voor Yahweh. Het andere bokje was voor Azazel. De ene werd geslacht. De andere werd de wildernis ingestuurd. En dat bokje dat gepresenteerd werd aan Yahweh. Dat werd gepresenteerd met als doel vergeving van zonden in Israël. Maar met, de offer, met het offer van Messias en het bloed dat hij gevloed heeft. Wat voor impact heeft dat dan gehad op Yom Kippur en op de ceremonie van de twee bokjes? Dat levert een bepaalde issue op. En de geschiedenis geeft daar een antwoord op wat daar de impact van geweest is. Ik geloof dat Yeshua gestorven is in het voorjaar 30 na Christus. Dat was mijn idee. Kan ook. Sommige mensen zeggen 31, mensen die zeggen, nog, zeggen zelfs uh, 27, een stuk eerder. Ik denk dat het 30 na Christus is geweest. Dus vanaf dat moment is dat nieuwe verbond van kracht gegaan. En dat heeft diverse impact gehad op diverse feestdagen. He, waaronder dus Yom Kippur. Dit is een mooie tekening van de plechtigheid op Yom Kippur. Wat gebeurde er op deze dag? Nou, we weten het wel, deels. werden twee blokjes dus gepresenteerd. Eentje voor Yahweh, eentje voor Zazel. Dat gebeurde ook dertig na Christus. Nadat Yeshua gestorven is, werden nog steeds werden er twee blokjes gepresenteerd aan de hoge priester. Maar ja, dat levert wat ik zeg, dat levert een complicatie op. Laten we nog eens lezen wat er eigenlijk moest gebeuren op Jomkipoer. de instructie. Wat is de Bijbelse instructie aangaande Jom in Kippur? Dat staat natuurlijk in de 4e 16. De stier biedt Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. De beide bokken moeten hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen. En daar, ten overstaan van Yahweh moet hij door loting vaststellen welk bok bestemd is voor Yahweh en welk bok voor Aaron. Azazel. Nou, de bok die door het lot voor werk bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen. De bok die door het lot bestemd is voor Azazel, moet levend voor Yahweh blijven staan om verzoening mee te doen, mee te bewerken. En daarna de woestijn in worden gestuurd naar Azazel. Dus dat is hetgeen wat er gebeurde op Yom Kippur. Het gebeurde ook in 30 AD. Hoe wordt dat lot bepaald? Het staat niet expliciet in de Torah hoe het lot bepaald werd. In de Talmud staat wel beschreven wat er gedaan werd op Yom Kippur om het lot te bepalen. We weten uit de Torah dat het lot bepaald werd door gebruik te maken van de orakelstenen, de tumim en de urim. Zwart en wit. Of het precies dezelfde stenen zijn die gebruikt werden op Yom Kippur, niet helemaal, niet helemaal zeker. Maar wat er in de talmoed staat... in ieder geval daar staat dat op Yom Kippur, dat er twee stenen in een tas gedaan werden. Eén zwart, één wit. En ik weet ook niet zeker... of uh, de Urim en de Turim... of dat per se ook witte en uh, zwarte stenen waren. Wat voor... Uh, want dit plaatje... Kijk, de Urim en de Turim werden gebruikt... Uh, voor het vaststellen van het lot. Maar op Yom Kippur werd het lot ook vastgesteld. Alleen staat er niet in de Torah expliciet... hoe, die, uh, hoe dat lot... bepaald werd. Maar in de talmoed. Lezen we dat er een zwarte en een witte steen in de tas gestopt werden van de hoge priester. En op de witte steen stond voor Yahweh. En op de zwarte steen stond voor Azazel. Dan ging de hoge priester zonder te kijken met zijn hand in de tas. Pakte een steen eruit. En op die manier wisten ze welk boekje voor wie het bestemd was. Dus dat is wel grappig. Hè? Als je dus daar aanwezig bent en je steekt die hand in die tas wat is dan de kans dat je de steen voor jou werk pakt de witte steen dat is 50% als je dat jaar erop dat weer doet wat is de kans dat je die witte steen pakt en dat ja erop wat is de kans dat de hoge priester vier keer op rij een witte of een zwarte steen pakt ik ga de uitleg ga ik ook nog, straks nog geven het antwoord is al gegeven ik kan ook zeggen, wat, wat is de kans dat het 40 jaar op rij gebeurt? Laten we eens kijken. Jaar 1. Wat kan er gebeuren? Je kan dus een witte of een zwarte uit de tas halen. Dan komt het volgende jaar. Wat is er gebeurd het jaar erop? Stel, je hebt in het eerste jaar een witte gepakt. Dan kan je het jaar erop weer een zwarte of een witte pakken. Maar het kan ook zijn dat je een zwarte steen in het eerste jaar gepakt hebt. En dan het volgende jaar dat je dan, kan je ook weer een zwarte of een witte kiezen. Het jaar daarop, stel je voor je hebt het eerste jaar zwart, het tweede jaar zwart, want dan het derde jaar kan je weer zwart of wit trekken. Nou, en zo heb je steeds een nieuwe mogelijkheid om een bepaalde combinatie van zwart of wit, zwart of wit. Het vierde jaar zijn dit alle uitkomsten, mogelijke uh, volgordes van stenen die je uit die tas pakt. Dus wat is het antwoord uh, op de vraag? Dat heb ik al gezegd. Jaar 1, de kans dat er zwart of wit pakt. Nou, dat is vrij eenvoudig, dat is 50%, dat snappen we allemaal. In het tweede wordt het al wat kleiner als je twee keer op rij dezelfde kleur pakt. Het derde jaar wordt weer de helft ervan, 12,5. En het vierde, 6 en een kwart, hè? dat werd al heel lang. Ja. En zestiende is de kans. Nu wil het toeval, of het geval, volgens het Talmud, dat er 40 jaar lang tot de verwoesting van, van de tempel... ...de zwarte steen gepakt is. 40 jaar op rij. De kans dat dat gebeurt... ...is dan moet je dit tekeningetje doormaken... ...tot en met 40. Dan krijg je heel veel zw's, zw's, zw's, zw's. Die kans is heel klein. En ik weet niet hoe klein dat dan is. Het wordt heel klein. Maar wat ik last van andere bronnen in ieder geval... ...is dat het winnen van de staatsloterij... ...vele malen waarschijnlijker is... ...dan dat 40 jaar op rij... ...of 39, 39, 40 jaar op rij... ...de zwarte steen... En dat is een zwarte steen voor Azazel, Dat is niet mogelijk. Dat kan niet. Dat heeft te maken, denk ik, met het feit dat, deze, dat Yeshua nu het verbond ingegaan is. Dat leidt tot vergeving van zonde. De ceremonie van Yom Kippur is daar ook toe bestemd tot de vergeving van de zonden. Maar dat is niet meer nodig, omdat... Yeshua vergeving van de zonde gewaarborgd heeft In zijn bloed En daarom is elk jaar het op de zwarte steen gekomen Voor Azazel Terwijl het bokje voor Yahweh Bestemd was als vergeving van de zonde Daarom is dat niet meer nodig geweest Dat hij op het bokje van Yahweh viel Denk ik Dat is, dat is mijn uitleg daarvan dus, Maar goed, de kans dat het veertig keer Zwart is geweest natuurlijk, dat, is, dat is niet aanwezig dat is, dat is omhoog Dat is Gods hand daarin Zonder meer, duidelijk maar goed, er waren ook andere dingen die niet meer uh, gebeurden uh, tijdens de ceremonie na 30 AD. Uh, ik heb gelezen dat uh, de, de, de kaarsen die bleven niet meer in de nacht aan, terwijl het normaal gesproken wel te gebeuren. Uh, de deur die sloeg steeds dicht terwijl die open had moeten blijven. En zo waren er waren allerlei dingen, dat is het in moet, dat sinds 30 AD niet meer hetzelfde waren. Dat is natuurlijk niet voor niks. Heel interessant. Dus de ceremonie van Yom Kippur was niet meer de oude, zal ik zeggen, vanaf 30 AD. En dan werd gevierd tot en met de verwoesting van de tempel. Dus dat vond ik wel leuk om dat met u te delen. He, er zijn dus dingen gebeurd in dat jaar 30 AD. Wat bevestigen voor mij één dat Yeshua in dat jaar gestorven is. En dat hij daarmee, het nieuwe verbond, dat dat daarmee van start gegaan is. Terug naar Jeremia 31. He, de dag zal komen, spreekt Javé, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. He, het verbond wijzende ...naar het offer dat Messias gebracht heeft... ...in zijn bloed bekrachtigd... ...voor de vergeving van zonde. Ik ga een nieuw verbond sluiten... ...met Juda en met Israël... ...en dat is een ander verbond... ...dan dat ik met hun voorouders gesloten heb... ...toen ik hen bij de hand nam... ...en ze weghaalde uit Egypte... ...zij hebben dat verbond verbroken... ...hoewel ze mij toebehoorden... ...spreekt Yahweh. Maar wat is dan dat andere verbond... ...waar hier over gesproken wordt? Nou, dat was natuurlijk het verbond... ...dat gesloten werd... Op de berg Horeb, toen Yahweh het volk met krachtige hand uit Egypte trok. Dat staat in Deuteronomium 19 tot en met 24. Laten we daar een stukje uit lezen over die verbondsvoltrekking met Israël op de berg. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit de refidim verder getrokken in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlakbij de berg. Vers 3... Mozes ging de berg op naar God. Jaweh riep vanaf de berg toe: "Zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten: Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk." Breng deze woorden aan de Israëlieten over. En dan in de verdere hoofdstukken de, wordt dit verbond nader toegelicht. De bepalingen van het verbond worden opgeschreven. Ook de tien geboden staan daarin opgenomen. En op die manier wordt dat verbond bekrachtigd met het bloed van, de, van, van dieren. Dus dat was het contract, het verbond dat Yahweh met Israël aanging. En dat werd gesloten uiteindelijk met het bloed van de dieren. Ja, hij nam het helft van het bloed. En deed dat in schalen. En de andere helft grootte het tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van het verbond. Dus dat is net hetgene waar we het over hebben. De tien geboden en de andere bepalingen. En de regels. Die in Deuteronomie 19 tot en met 24 opgeschreven staan. Alles wat Javè gezegd heeft. Zullen we te harte nemen. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij. Wordt het verbond bekrachtigd. Dat Javè met u gesloten heeft. Door u al deze geboden en bepalingen. Te geven. Dus het oude verbond of het verbond in Sinaï werd bekrachtigd op basis van het bloed van dieren, zoals het nieuwe verbond. Bekrachtigd is met het bloed van de Messias. Zo gebeurde het dus. Het verbond is voldongen. Het was in die tijd, was het gangbaar om een verbond te sluiten uh, waarbij er uh, en zoals vandaag de dag als je een contract opstelt dan heeft een contract min of meer een vaste layout. Je hebt ...de partijen worden genoemd... ...de inhoud wordt genoemd... ...en ook de ondertekening waar je zegt van ik ga akkoord... ...en hierbij bevestig ik... ...en je kan op verschillende manieren kan je een verbond bevestigen... ...een huwelijksverbond wordt, nou, wordt ook getekend... ...maar er worden ook ringen uitgewisseld... ...bijvoorbeeld als een bekrachtiging van, van de belofte die je gedaan hebt. Maar in Israël werd, was dus de gewoonte om een verbond te bekrachtigen met bloed... ...dus zo gebeurde dat en het verbond was van kracht. Alleen, wat is er met het verbond gebeurd... Ze hebben dat verbond verbroken. Hoewel ze mij toebehoren, spreekt Yahweh. Het verbond werd verbroken. Dat is wat Jidemiah hier schrijft. Maar het was niet onvoorzien. Ja, we wisten dat dit zou gaan gebeuren. Ja, we wisten dat het volk overspelig zou gaan worden en andere goden achterna zou lopen. Dus daarom had Yahweh al gezegd: dat er een nieuw verbond zou gaan komen. Op grond van het bloed van Mesias. Messias. En over dat verbond, dat verbond nog ging komen, in de toekomst met Israël, dat zal ik sluiten, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. En dan zullen zij zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Is dit dan de vrijwaring waar de christenen zo lang op hebben gehoopt? He, van, dit is het nieuwe verbod op grond van de Messias, op zijn bloed. Daar beroep ik me op. Ik heb niks meer te maken met de oude regeltjes en wetten van vroeger. Dat is misschien wat. Ja, dat is waar de, de christenen zich op beroepen. Zij beroepen zich daarop. Op het feit dat dat verbond niet langer van kracht is. En. Nou, laat me vooral even uitpraten, want het uh, is belangrijk. Ik ben ook niet onder het oude verbond. Dat oude verbond is vervangen voor het nieuwe verbond. Juda en Israël hebben dat verbond verbroken. Maar met een hele belangrijke kritische opmerking. Het nieuwe verbond dat gesloten is op het bloed van Messias. Het inhoud van dat verbond is hetzelfde gebleven. Dat is de Torah van Yahweh. Alleen de kaders van dat, van dat verbond is veranderd. Dus de, je kan zeggen de layout van het verbond is veranderd. De contractpartijen zijn gewijzigd. En de bekrachtiging is gewijzigd. Oude verbond gesloten tussen Yahweh en Israël. En het nieuwe verbond tussen er zijn meerdere partijen. Yeshua is erbij betrokken. Yahweh is erbij betrokken. Israël is erbij betrokken. Juda is erbij betrokken. En uiteindelijk. En ieder die beleidt dat Yeshua de zoon van God is. Kan tot dat nieuwe verbond gerekend gaan worden. En dat, bloed en dat verbond is niet gesloten op basis van pokken en stieren. Maar op basis van het bloed van de Messias. Eén keer. één cent meer. Want dat, wat er nog bijgekomen is. Is dat... Niet langer de wet op schrift gesteld wordt. Maar zoals Jabez zegt. Ik zal mijn wet in hun hart schrijven. Daarmee verzwaai je eigenlijk de wet. Dus waar mensen dit stuk willen gebruiken om de wet af te schaffen. Moet je eigenlijk het tegenovergestelde doen. Hij wordt eigenlijk nog een tikkeltje zwaarder. Tenminste zwaarder klinkt misschien negatief. Maar de intentie wordt anders. Want als God het in je hart schrijft. Dan, dan wil je niet meer zondigen hè? als je eenmaal weet om het goede te doen dan, dan, dan wil je dat ook niet meer En die wet, maar kanttekening Paulus had er nog steeds moeite mee die wet werd wel in zijn hart geschreven nochtans, had hij nog steeds iets in zijn lichaam wat tegen die wet in wilde gaan dus uh, er, is, er blijft een strijd maar goed, ja weg gaat het in onze te schrijven en wij hebben die strijd misschien nog wel veel meer uiteraard hebben wij die strijd maar goed, de wet wordt wel in ons hart geschreven. Dat proces is begonnen. Het is nog niet voltooid. Maar dat proces, daar zitten we nu mee in. En je kan je afvragen van... Ja, wat houdt dat dan in als de wet in mijn hart geschreven is? Wat heeft dat dan voor verdere implicaties? Nou, hè, wat heeft dat voor consequenties op de wet en hoe je die moet naleven? Want, laten we eerlijk zijn, soms zijn de vraagstukken die zijn best lastig. Hoe uh, moet je de Sabbat indelen? Wat mag je wel en wat mag je niet doen? Dat zijn eigenlijk dingen waar de mensen duizenden jaren over hebben nagedacht. Uh, maar je kan ook een negatief voorbeeld zijn. Want wat gebeurt er op een gegeven moment? De mensen gingen de wet uitleggen. Ze zeiden van ja, dit staat er in de tien geboden. En in de, in de Torah. En op de Sabbat moet het heilig zijn. En uh, nou goed, dan uh, weet je wat? We mogen maar een x-aantal stappen zetten op de Sabbat. En hey, We gaan een Sabbatsreis uh, afspreken. Er wordt niet meer dan dat gedaan. Dat is niet de wet die in je hart zit. Dat zijn menselijke geboden. En dat is, komt op basis van wat er op steen is. En op basis van menselijke interpretatie daarvan. Maar dat is niet wat Yeshua zegt. En voor mezelf. Als ik iets lees in de Torah waar ik moeite mee heb. Wat ik niet begrijp. Ga ik als altijd als eerste te raden. Wat heeft Yeshua hierover gezegd. Want als iemand de wet kan uitleggen. En mag uitleggen. En goed heeft uitgelegd. Is het Yeshua wel. Dus als we in een situatie zitten. Zoals een paar weken geleden. Er gebeurt een ongeluk. Er moesten medicijnen gekocht gaan worden. Mag dat op sabbat, ja of nee? Nou, yeah. even terug naar Yeshua. Wat heeft Yeshua gezegd? Ja. Het is goed om goed te doen op ja. de sabbat. Ja. Hij zegt ook, als, wie van jullie als hij een zoon heeft en die valt in de put op sabbat, dan haalt hij hem er toch uit? Dus met andere woorden, het is, of het een sabbat is of geen sabbat. En schapen. Ja, schapen ook. Schapen. Ja, en Een kalf is volgens mij ook het uh, bekende voorbeeld. Sabbat of geen Sabbat. De Sabbat is er wel gemaakt voor de mensen en niet andersom. Yeshua is de Heer van de Sabbat en Yeshua zegt dat het goed is om goed te doen op de Sabbat. En als hij dat zegt, geloof ik dat. Uiteraard. Ik ben de Heer van de Sabbat, zegt hij. Ongelooflijk. Dus ja, daar ga je wel naar luisteren hoor. Daar ga je naar luisteren. Ja. Het nieuwe verbond zijn dezelfde, regels. Het zijn dezelfde regels. Oud en nieuw verbond, de, de bepalingen en de regels zijn... Hetzelfde. In allebei staat gedenk Sabbat. Het oude verbond en het nieuwe verbond. Alleen zegt... Uh, ja, we gaan nog een stapje verder. Ik zal de wet in je hart schrijven. En wanneer weet je nou of die wet bij jou in je hart geschreven is? Wat houdt het in... En dan gaan we daarmee eindigen hoor. Wat houdt het nou precies in dat de wet in je hart geschreven is? Yeshua legt het uit in Matthäus 5. Ik lees het gewoon het laatste stukje voor. Dit is wat het betekent om de wet in je hart te hebben. Jullie hebben gehoord dat tegen het volk gezegd is... Pleeg geen moord... Wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs. Een ieder die in woede tegen zijn broer of zussen tekeer gaat. Zal zich moeten verantwoorden voor het recht. Dat is de Torah in je hart hebben. Je hebt gehoord dat er gezegd is pleeg geen overspel. Dat staat er op steen. Maar wat staat er in je hart? Iedereen die naar een vrouw kijkt en die haar begeert. Heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Dat is de geestelijke implicatie van Torah. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd. Leg geen valse eet af. Voor de heer gedane geloften moeten ingelost worden. Maar ik zeg, jullie moet helemaal niet speren. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. Want alles wat daar nog verder uit komt, komt voort uit het kwaad. Je hebt gehoord dat gezegd is, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste liefhebben hebben en je vijanden haten. Dat staat op de stenen wet. op de Verbond. Maar ik zeg, jullie, hebben jullie vijanden lief. Een bid voor wie jullie wil volgen. Als wij dit gaan doen in ons leven, als wij dat gaan toepassen, dan weten we dat de wet in onze harten geschreven staat. En dat is uiteindelijk wat we proberen na te streven. Dat is wat bij ons beloofd heeft. De dagen zullen komen dat ik een nieuw verbond zal sluiten. En ik zal je mijn Torah, mijn instructie in je hart geven. En dan wordt dit daarvan de consequentie. Dan ga je niet meer overspel willen plegen. Dan ga je niet meer naar een vrouw kijken. Om haar te begeren. Dus om het af te ronden. De boodschap van Jeremia. We hebben niet zo heel veel gelezen. Uiteindelijk had uit Jeremia. naam uit Jeremia 31 hebben we het meeste gelezen. Hij had een boodschap aan de volken. Aan Juda. Dat overspel gepleegd had. Juda is afvallig geworden. Maar de deur heeft opengestaan naar Juda. Met de straf. En Juda is ook direct daaraan de oproep tot bekering gekoppeld. Het was niet zo van, jullie gaan in de ballenschap, en jullie zijn verloren. Nee, de deur staat gelijk niet weer open. Als je tot inkeer komt, dan ontvang ik jullie weer. Want hij is, Efraim is je geliefde oogappel. Dus die belofte, die staat nog steeds. De deur is nog steeds open. De boodschap van Jeremia is een boodschap van hoop. Het is een boodschap van geloof en een boodschap van genade. En ja, Juda moest op de blaren zitten. Israël ook. Wij soms ook. Maar de deur staat altijd open naar Yahweh. En niet alleen voor Juda. Niet alleen voor Israël. Maar voor alle volken. Want Jeremia is tot alle volken gestuurd. Hij was een profeet voor alle volken. Niet exclusief voor Juda. Dat is de boodschap die Jawe via Jeremia ons wil brengen. Ik zal nu zonde vergeven nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. En daarom, Annie, terug om te keren wat we in het begin zeiden: leer je wij kennen. Want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt je Daar zijn we nog niet. Maar dat proces is wel begonnen. Pas op het moment dat iedereen.